Het leven is mooi en schoon. De jongen leefde echt in een droom. Had de vrouw van zijn droom gezien? het lekkere ding heet Leontin. Voor de moed hij zich zat. Hij rookte bloeden en meer van dat. Net toen hij naar haar toe wou gaan. Kon hij niet meer op zijn benen staan. Peter werd er heel verdrietig van. Hij mocht niet huilen. Hij was een man. Hij stond toch op en viel op de grond, raakte hierdoor echt zwaar gewond. Leontien ging hem toen verzorgen, Peter hield zijn liefde verborgen, maar liet toch zien dat hij om haar gaf, toen hij op Leontien overgaf. Tegenwoordig drinkt Peter heel veel, sinds het ongeluk kijkt hij nu scheel. Had de vrouw van zijn dromen gezien, Lekker ding heet.